...bewolkt en regenachtig. Vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen droog... ...weer maximaal van 3 graden in Groningen... ...tot een graad of 8 in Zeeland. Morgen is het bewolkt en zacht... ...met kans op motregen. Dit was het NOS Journaal. Autobedrijf Sandvoort. Een echte Sandvoortse garage... ...waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht... ...voor reparaties in en verkoop... ...van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service... ...doen ze nog steeds de bekende Fiat-service...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 We gaan van uh, Afrika, van Toto, gaan we weer naar Zandvoort. Want we hebben een, echt een uh, hele mooie gast uh, hier aan de microfoon. En de dieren Meijer. zitten daartussen. En de dieren zitten daartussen, inderdaad. Ja, ja, wij hebben dan de Damherten, daar hebben ze andere dieren. Uh, nou, meneer Meijer, heel erg uh, welkom. Ik ga nog even het programma van dit uur uh, voorlezen. Uh, in ieder geval, wij zijn... Uh, Ton de Gebber. En Richard Buitenheer. En Richard Buiten inderdaad. En inmiddels is Betty van Voorst ook aangeschoven. Misschien heeft zij ook nog een hele mooie vraag aan de burgemeester. Um, ja, wat gaan we doen in het tweede uur? We beginnen dus met een interview van meneer Meijer, Niek Meijer, van de, van de burgemeester van Zandvoort. En, uh, en dan gaan we naar, blijven we bij Zandvoort, want dan krijgen we Leende te Jong die uh, iets gaat vertellen over de geschiedenis van Zandvoort van Arm Vissersdorp naar rijke badplaats. En dat rijke dat uh, wil ik dan nog eens even... <lacht> even dus ik de begrijp dat u uh, tot in de middag doorgaat. Want <lacht> <lacht> die geschiedenis, dat weet ik, goedemorgen luisteraars, is heel kleurrijk. Je, is hij ja. ook, ja. We zitten wel eens te denken, we moeten gewoon, van, uh, gewoon een uur van elk onderwerp ons, uh, <lacht> Ja. En dan gaan we nog even horen wat het volgende Classic Concerts gaat doen. Dat is het de du Dudok Strijkkwartet. En Toos Bergen komt ons daar alles over Toos vertellen. Toos komt er alles vertellen. Maar goed, we, we starten hier met burgemeester Meijer. Uh, ja, wat natuurlijk gespeeld heeft de laatste tijd is gezellig en veilig uitgaan in Zandvoort. Wat een, ja. een tijdje nou niet mogelijk was of minder mogelijk door situaties in de Halterstraat. Kunt u nog in kort vertellen wat... wat wat daaraan gedaan is om dat weer uh, in orde te maken allemaal. Ja. Wat wij eigenlijk gaan toepassen is een uh, lik op stuk beleid door alle partijen die daarover mogen gaan. Dat is natuurlijk de gemeente. Je kunt als gemeente een aantal dingen doen. De politie en de horeca zelf. En achter de politie zit natuurlijk het OM, het Openbaar Ministerie. Dus wat we gaan doen is uh, echt mensen die raddraaiers zijn. Ik noem dat, uh, u nou, kent ze ook, dat is de categorie etterbakken. Die ja. pak je op. En die maak je daar gewoon de zaken onplezierig voor hen. Tot voor kort had de politie het beleid. En ik, ik vind dat een goed beleid dat als er daar een overtreden was... werd die meegenomen naar het bureau, direct gehoord en daarna vrijgelaten. Wat we nu hebben gezegd is, we pakken iemand op... we zetten hem vast in Haarlem en we gaan hem de volgende dag horen. Dat doen we niet als pestmaatregel. Maar wat wij willen is dat die twee agenten, je hebt twee agenten nodig... gewoon direct weer zo snel mogelijk daar op straat komen. Dat is de hoofdprioriteit. Dat betekent dat wij in de nachtelijke uren water en brood aanbieden. en een verzorging. en dan de volgende dag het feit gaan bekijken. Ja, ja. U vermijdt zo dat diezelfde agenten. eerst een administratieve taak moeten doen. Ja, dat is een paar dingen en dan, dan pas het straat kunnen. Ja, ja. ja, En dat is gewoon hinderlijk. Vooral omdat je praat over een, een groep mensen. en dat is maar een kleine groep. die het sfeerbeeld gewoon grimmig maakt en onplezierig. En uh, wij kennen allemaal Zandvoort. Nou, u zult dat straks denk ik ook nog in het uh, vervolgstuk horen. Zandvoort is een dorp waar echt best wel wat mag. Maar bepaalde dingen mogen hier gewoon niet vind ik. En dat is intimideren, bedreigen, beschadigen, noem het maar op. Nou en daar wordt nu door de politie met een dubbele inzet goed op toegezien. Meneer Meijer, wat ik nou niet helemaal snap... voor mij komt het eigenlijk redelijk uit de lucht vallen deze hele problematiek. Ik denk dat ik er misschien een paar weken geleden voor het eerst mee in aanraking ben gekomen... Hoe zit dat? Want ik kan me niet voorstellen dat dat ineens is opgekomen. Uh, nee, en en nee. waarom komt het dat het ineens nu zo uh, optreedt? Ja, dit, dit, dit zijn uh, van die bewegingen uh, die uh, op basis van je buikgevoel had ik al een paar maanden gewoon. Ik dacht van, nou, er speelt iets. Je hoort signalen, je spreekt met horecaondernemers, je spreekt met bezoekers. Maar op basis van de objectieve feiten, dus de incidentenregistratie van onder andere de politie en de gemeente, zie je het niet. En het aantal incidenten blijft hetzelfde. En toch zie je het sfeerbeeld langzaam veranderen. En de kunst is dan op een gegeven moment om te zeggen, nu zijn echt de grens bereikt. En als je nu niet gaat ingrijpen, ga je een escalatie krijgen waar je echt niet in wilt komen. Dus daarom hebben we gezegd, nu gaan we ook met de koppen bij elkaar zitten. En dit is gewoon wat ons betreft de grens. En die gaan we nu ook nadrukkelijk handhaven. En wat je dus doet, is de tolerantie die je normaal in dat gebied hebt, die schroef je aan. Dus ik begrijp dat het een beetje een lineaire lijn is... En het is niet een soort kromme die ineens omhoog schiet? Ik denk wel dat het een soort kromme is, maar niet begint wat lineair. En voordat je het weet, een soort logaritmische tabel waar u op doelt, zit je te hoog. Okay. En we zitten nog niet in dat hoge, hoge stadium, laat ik dat heel nadrukkelijk zeggen. Want we hebben gewoon, denk ik, de zaak uh, goed op orde. En door nu die duidelijke aanpak uit te rollen, voorkom je dat die doorschiet en onnodig escaleert. Want dat wil niemand. Dat wil de horeca niet, de bezoekers willen dat niet. Ik, ik, ik zal dat vergelijken met, ik was gisteren met ons gezin bij een bruiloft. En dat is eigenlijk de sfeer die je wilt hebben in ja. het dorp. Uh, waarin mensen op elkaar letten en ook de zorg voor elkaar hebben. Heel veel dingen tegen elkaar zeggen ook gewoon, dat gaat van hond naar her. Maar het is wel heel ontspannen. En dat kan ja. ook in zo'n horecacentrum. Ja, ik herken het ook alleen maar op die manier. Maar ja, ik ga ook nou, niet om drie uur s'nachts op vrijdag of zaterdag uh, landen door, uh, door het dorp heen. Dat. Uh... Maar ja, ik vind het zelf ontzettend ontspannen, en lekker uh, dorp. Uh, Betty, jij gaat er wel eens uh, stappen. Heb jij daar... Uh... Nou, niet zo heel veel. Maar het klopt, ik heb ook altijd in Zandvoort een heel prettig gevoel. Ik ja. ben hier ook echt nooit bang. Nee. Ook niet s'nachts. Uh, je komt gezellig mensen tegen. Iedereen zegt wel wat tegen elkaar. En, uh, ja, dus maar die... ik ben ook nooit echt heel erg laat, hoor. Dus... Nee, en, en, dat, en dat zou eigenlijk niet moeten uitmaken, denk ik. Nee. Ik liep vanochtend uh, met onze hond in de duin. En toen dacht ik ook van, ja, wat, wat, je loopt dan na te denken over zo'n interview. Wat voor vragen krijg je? En uh, toen kreeg ik dat beeld ook met die reflectie met die bruiloft. Maar ook het woord bang kwam in mij op. Maar ik, ik heb dat ook niet in mij. Ik, ik geloof niet dat ik ooit bang ben geweest. Maar dat is ook subjectief, hè. Uh, dus mensen hebben hun eigen beleving. Maar dat is wel een van de dingen die je daar wilt bereiken. Is dat mensen zich niet... Ook objectief gezien vooral niet bang hoeven te voelen. Ja. En natuurlijk heb je altijd wel eens iets als je in het donker loopt of zo, dat is persoonlijk, dat je denkt van, hm, m, m. nou een beetje onheimisch om dat woord maar te gebruiken. Maar echt bang zijn, dat is niet wat je wilt. En dat hoor je nu in de, in de directe contacten met mensen, hoor je dat meer terug. Ja. Ja. Uh, dat is dus wat nu de handhavers gaan doen. Uh, heeft u als burgemeester. Kijk, de overtreders die komen dan bij de rechter terecht en dan is het uit onze handen of uw handen. Oh, dat is de strafrechtelijke aanpak. Ja, dus... We hebben nu tegen de horeca gezegd, jullie weten echt ons goed wie hier de zaak zit te vesteren. En als jullie nou een toegangsontzegging, dat mogen ze namelijk doen, het liefst heb ik die collectief. Dan gaan wij er als gemeente overheen en dan leggen wij een gebiedsontzegging op. Echt voor de nachtelijke uren het uitgaansgebied. Dus heel gericht en heel beperkt. En dan maak je het namelijk makkelijker, want dan kan de politie hem gewoon in zijn kraag pakken. Nu moeten ze afwachten en ik wil veel liever naar een proactieve houding. Dus wij wachten op de horeca om die ontzeggingen te gaan opleggen. En dan gaan wij dat beveiligen, want de horeca is ook bang voor repressijers. Ja. Nou, dat snap ik tot op zekere hoogte. Dus dat moet je helpen. Dus daar ligt nu de uitdaging, want als wij niet met z'n allen datzelfde signaal afgeven, word je geïndividualiseerd en dan krijg je persoonlijk al ellende over je heen. Dat moet je dus niet willen. Ja. Uiteindelijk moet het zo zijn dat de herrie-schoppers beseffen dat ze niet welkom zijn in zand. Daar gaat het om. En dat is maar een paar procent. Dus je moet die energie stoppen in die aanpak op die paar procent. En dat die 95%, 96%, ik zet mijn hand over het vuur, die moet er geen last van hebben. Kunt u een beetje een profielschets uh, geven van de, nee, de nee. relschopper in Zandvoort uh, nee, om nee. zaterdagavond om drie uur? Nee, dat is, um, het is te breed en te divers. Dat hmm. is wat ik terugkrijg en dat, dat doe je op basis van vertrouwelijke informatie van de politie. En ook uh, wat je van de horeca terughoort. Het is een groep die, die varieert. En die groep is deels uh, uit Zandvoort afkomstig, maar het overgrote deel komt van buitenaf. Ja, wij zouden zo graag denken dat dat allemaal niet Zandvoorten zijn, maar dat is ook niet waar. Zandvoorters zijn ook net mensen. Ja. Oh. Net als uh, bestuurders en uh, ik denk ook uh, journalisten. Ja. Maar u, u, gaat, uh, u gaat zeker het, uh, het, het, het wapen, zal ik maar zeggen, van... Uh gebiedsverboden gaat u hanteren als dat nodig is? Nou, eind vorig jaar hebben we er een opgelegd. Toen zaten we ook te wachten op de horeca. En, en dat lukte maar niet. Dus toen hebben we gezegd oké, okay, dan doen we het zelf wel. Nou, dus toen is de eerste opgelegd. Ja, een paar jaar geleden heeft u dat ook gedaan. Ja. Hè? Of gedreigd ermee in een persoonlijke brief. Nee, dat was de aanpak rond de Pinksterrelle. En, ja. het, en toen zijn we, maar ook met behulp van Amsterdam, die heeft dat echt heel goed gedaan, ja. zijn we Zover gegaan dat we in de eindfase, we wisten een zestigtal mensen, toen hebben we naar de politie brieven van ons laten brengen. En dat moet je vooral doen in zo'n omgeving, achter de voordeur komen van hartstikke gezellig dat je hier komt, maar dit is nooit weer. Als je hier weer gezien wordt op deze manier, krijg je gelijke gebiedsontzetting. En uh, houden mensen zich daaraan? Uh, u heeft het gemerkt. Ja. ja, het was opeens over, ja, het was over. en nu moet je wel alert blijven. Dus soms, afgelopen zomer was het ook even één weekend... van we dachten van, nou, moeten we opschalen. En dat doet de politie ook heel goed. We de strandpachters vooral geïnformeerd. We zijn afhankelijk van die ogen en oren. Hè. En dan moet je even massiever aanwezig zijn, maar vooral scherper. Want de politie is natuurlijk getraind om normaal even met een praatje het af te doen. Dus je moet die politie ook bijna over een grenzen jagen... om op dat moment te zeggen, nee, dit is categorie potentieel ettenbak... Bon eroverheen. Hmm. Ik zeg maar even in mijn woorden. Ja. Ja. Uh, de, er is wat publiciteit. nu al geweest over de, de, de weekendproblemen. Uh, is er al een resultaat? Is er iets merkbaar? Wij, uh, wij meten elke maandag met alle betrokken partijen. Wat je nu ziet is dat het aantal incidenten toeneemt. Nou, dat is goed. Want dan zeg wordt ik er dat als beleid effectief. Ja. Maar er wordt ook ingegrepen. Want nou, dat wil je ook. Dus je moet niet gaan schrikken dat het aantal nou incidenten toeneemt. Nee, dat klopt. Daarvoor hebben we dat beleid ingezet. Dus de kunst is nu om eh, die piek even te laten oplopen. Heel goed te volgen en te kijken steeds van hoe kunnen we hem nu zo gaan beïnvloeden dat hij weer gaat dalen. Dus hebben we ook afgesproken met z'n allen dat wij over uiterlijk twee maanden gaan kijken zijn de maatregelen effectief. Als ze niet effectief zijn gaan we andere dingen verzinnen. Want dan heeft meer toevoegen van hetzelfde geen zin. Je moet dan een andere aanpak doen. Nou, er ja. dus liggen nog wel een paar aanpakken ja. daarvoor. Kunt u daar een uh, tipje van de sluier uh, over oplichten? Um, wat, waar u dan vooral aan moet denken is dat je de, de vorm van toezichthouders uh, bij, de, bij de bedrijven waar het echt om gaat, want die hebben we ook redelijk in beeld, daar gaat intensiveren. En wat we ook willen doen, en we hebben het nu al gevraagd aan de horeca en daar wordt gemixt op gereageerd, is dat we gewoon agenten in burger binnen laten lopen. En even een colaatje laten drinken. Hmm. Aan de bar gaan zitten. Nou, dat Wat? is eigenlijk not done. Maar waarom zou je het niet doen? Waarom wordt daar gemixt ja. op gereageerd? Als je, als je uh, daar uh, heel uh, veel uh, ellende uh, mee voelt. veel horeca vond dat een prachtig idee. Maar niet iedereen vindt dat leuk. Want uh, als, als, ik, als een agent hier in straat loopt en die belt bij u thuis aan. En de hele buurt kijkt mee. Dan kun je ook het beeld creëren van, hmm, is er iets gebeurd? Maar het is een burger toch? Niemand ziet dat toch? Uh, en nee, hij loopt geuniformeerd. Ah, oh. Okay. Ja, je moet natuurlijk het zichtbaar doen. Ja, ja. We lopen nu inderdaad ook niet geuniformeerd lopen we rond. Dat is ook een, een interventie. Mm -hmm. Die hebben we ook al afgekondigd en dat werkt ook al. Daar, overigens blijkt daaruit, de laatste rapportage dat de horeca zich heel goed houdt aan alle voorschriften. Kwaliteit top, hè? Heel goed. Nou, dat soort dingen kun je aan denken. Gewoon ja. veel zichtbaarder aanwezig zijn. En er zijn een aantal mensen die vinden zich dan onheimisch. Want ik zoiets heb, als een agent naast mij een burger een kopje koffie komt drinken. Nou, gezellig. Het ja, is gewoon een soort veiligheidsgevoel. Ja. Ja. Maar een aantal mensen vindt dat niet. Nou, dat, wij schatten in dat het toch die categorie is die dat uh, onplezierig vindt. Er, er gaat zo langzamerhand in de commissie en waarschijnlijk later in de raad... ...ook iets spelen met aanpassing van de algemene plaatselijke verordening. Ja. Daar gaan we stemmen. Is dat ook nog een instrument uh, ja. voor ja. wat betreft veiligheid? Ja en nee... Uh, kijk, de algemene plaatselijke verordening, daarmee regel je de publieke ruimte. Dat gaat ons allemaal aan. Wij zijn allemaal inwoners van Zandvoort. En mijn overtuiging is dat wij allemaal heel goed weten wat je daar wel en wat je daar niet in moet regelen. Nou, hebben wij twee jaar geleden het beleid ingezet. Alles wat we niet handhaven, gooien we eruit. Hè? Vrij, uh, vrij rigoureus. Want ja, wat heb je aan al die artikelen als je er toch niks mee doet? Maak het allemaal simpel, zeg ik. Zet erin wat je echt wilt handhaven. Laat ook zien dat je dat doet. En doe het dan ook, koppel het weer terug. Ja. Nou, wat we nu gaan doen, wat, tenminste wat het college betreft... en de raad uh, die, die denkt daar nog over... is om een, op een andere wijze, in de vorm van een pilot... heel interactief dat per artikel te gaan bespreken met inwoners. Okay. Ja. En daar vooral het gezond verstand terug laten komen. Ik zeg altijd, en dan leg ik een, een muntje op tafel... dat kan een euro zijn of 20 eurocent... en dan stel ik de vraag, dit is het gemeentehuis... En het gebouw waar we nu in zitten is de gemeente Zandvoort. Waar zit nou meer kennis, kunde en ervaring? Ja. In dat muntje of eromheen? Nou, ik word bijna nooit teleurgesteld eromheen. <laughs> oh, ja. <laughs> nee, dat is echt zo. Ja, ja. Ja, en de is de waar. kunst is om die kennis, kennis kunde en ervaring ja. binnen te halen. Even te vertalen, klopt dit? Kunnen we daar beleid op maken, vooral die checkvraag te stellen en dan uit te voeren? Ja. Maar dat proces moet je wel goed organiseren en dat is nieuw in Zandvoort. Dus ik snap ook dat die raad daar goed naar kijkt en over nadenkt van... Ja, want je praat wel over de belangen van inwoners, dat je die goed borgt. Dus en die zorg vindt terecht. Dus daar hebben we op dit moment ja. intense debat over. Okay. Het is al een tijdje geleden, in ieder geval dat ik meegemaakt heb... dat we u geïnterviewd hebben over dingen van de burgemeester. Uh, sinds die tijd, en dat is al bijna een jaartje geleden denk ik... Ik weet het al was niet. ...was nog in de studio... Oh. Uh, maar uh, zijn er dingen waarvan u zegt, nou daar wil ik nog wel even wat over zeggen. Over iets wat de laatste tijd gepasseerd is, of wat uw mm. interesse heeft. Of waar u zich uh, sterk voor wil gaan maken. Uh, nou voor dat participatietraject wil het college ja? uh, breed zich sterk maken. En ik in het bijzonder omdat ik dat traject mag trekken. Ik geloof daar ook in. Uh, want je, want het is, dat heb ik weer uh, deze week geleerd op een conferentie. Dat heeft een, de Nationale DenkTank, dat is een jeugdgroep van 2025, die heeft eigenlijk gezegd tegen bestuurders, als je het vertrouwen wilt, zul je het moeten geven. En het woord moeten is niet goed, hè, want ik wil het graag geven. En als je vertrouwen geeft, krijg je het ook terug. Als u een restaurant wilt beginnen, en ik leg daar een formulier neer van 30 ja. vragen, wat straal ik uit? Het is de regels wantrouwen. Dat hmm. kun je echt anders organiseren op basis van vertrouwen. Ja, nou dat soort dingen zul je het komend jaar veel meer terugzien. En wat ik het uh, aardige vind: vorig jaar hebben wij uh, uh, als college en als raad gezegd. Uh, je mag eigenlijk overal trouwen in het dorp. Alle, <laughs> alles weggegooid, plat gezegd. En je ziet nu, zonder dat we de publiciteit aan besteden, zie het aantal huwelijken toenemen. Nou wie hebben daar nou belang bij? De gemeente, denk ik, de ondernemers. Ja. Want je kunt gewoon berekenen. Als je hier trouwt, kom je één keer een zoveel tijd terug. Met je kinderen, met je kleinkinderen. Ja, we hebben het niet voor alleen over Zandvoorters, hè, voor de orde. We hebben het niet alleen over Zandvoorters die hier trouwen. Nee, precies, ja, precies. Van buitenaf. Want we zijn een parel aan zee. En die parel aan zee betekent dat we... Ik wil dit jaar een website trouwen in de parel aan zee. En dan klik je door naar onze gemeente. Al die belemmeringen zijn bijna weg. En zonder dat we het aanjagen... Zie je het gewoon toenemen, had ik nooit verwacht. Ja. En daar kunnen we nog veel meer in doen, want dit is te mooi om niet te delen met heel veel ja, mensen. En wethouder taaters vindt het prachtig, want het aantal overnachtingen stijgt dan weer. Ja. Exact, dat is ook weer. Kijk, zo ja, ja. zie je dat met een integraal beleid, dan ja. moet je langzaam ja. vanuit kansen gaan denken in plaats van uit belemmeringen en regels. Ja. Nou, en Dan heb je dit soort versterkingen okay, yeah. waar je met elkaar bezig bent. En dat is gewoon dat hartstikke leuk om terug te horen. Dat geeft de burger ook weer moed, denk ik. Dat klinkt, klinkt allemaal heel goed en heel mooi. Fijn dat het op deze manier wordt ingezet. Want ik geloof zelf ook heel erg, als je dat vertrouwen geeft, dat je ook vertrouwen teruggeeft. Eh, krijgt. Maar. Uh, Nee, niet, niet maar. Ik, ik had nog gewoon even een ander onderwerp wat mij nog even bezig hield. We hebben een paar jaar geleden heel veel last gehad van die grote Marokkaanse jongeren die hier massaal in groepen van veertig met de trein langskwamen. Ja. Ik moet zeggen dat ik daar de laatste tijd eigenlijk niks meer van gehoord heb. Nou hebben ze dus ook heel erg adequaat ongeveer het dorp uitgewerkt een keer of een paar keer. Wat is daar het beleid van en hoe gaat dat? Ook daarvoor geldt hetzelfde. Kijk, vertrouwen geven betekent niet dat je blind moet zijn als bestuurder. Nee, dan moet je checks inbouwen. moet je verantwoordelijkheden neerleggen. En vooral aanspreken als je niet het effect krijgt wat je beoogt met z'n allen. En daar moet je scherp op zitten. En die 2, 3 procent, ja, daar moet je natuurlijk niet op blijven doorgaan. Nee, dan laat je een andere aanpak op los. Daar heb je signalen voor nodig van de samenleving en van de politie om je heen. Dus je moet heel laagdrempelig werken dat je dan alert kunt reageren. En die aanpak toen was alleen maar door de politie geadviseerd. Want ik had me er helemaal niet zo in verdiept. Dat mag u mij aanrekenen. Maar ik werd geadviseerd, zullen we dat zo en zo doen burgemeester? En ik dacht van ja, ik ken ze inmiddels, ik heb daar vertrouwen in. Dus ik heb gezegd, rol dat maar uit. En wat mij betreft mag je het stevig doen, anders werkt het niet. Dat had ik wel al lang uh, op mijn netverlies. Zijn die maatregelen nog steeds van kracht, ook voor de komende zomer? Dat hele plan ligt er gewoon op het moment dat wij signalen krijgen. Van dat het nodig is, schalen we onmiddellijk op. Okay, uh... En weet u wat het leuke was van die aanpak? Je vraagt dan van onze politieagenten ongeveer twintig uit heel Noord-Holland... ME'ers om hier te komen op hun vrije Pinkster, hè? En ze waren zo enthousiast, dat ik heb het vertrouwen als we het opnieuw doen, dat ze hier weer graag komen werken. Omdat hier de bevolking zoveel waardering had, voor ah. de politie liet zien. Ja, mooi. Top. Ja, ja dat was ja. ook echt, ja. En dan zie je weer dat dat vertrouwen ook werkt. Ja. Want het is niet leuk om je vrije dag te moeten opofferen. Natuurlijk doen ze dat, ze zijn loyale mensen. Ja. Maar het is veel leuker als je dan ook een stuk waardering krijgt, een schouderklopje. En dat gebeurde. Mooi, hè. Moeten we verder, hè? Op deze positieve noot. Uh... Ja, moet er ellers... toch niet anders in Zandvoort. Dus, uh... ja, dat is waar. Ja. Ja. Het is een geweldig dorp. Voor mij heeft u de ontzettend ja, van echt... lol in, klopt dat? Ja, zeker, ja. natuurlijk nou, ja. gebeurt dat. Dat is iets waar je denkt van... Mm, ja, natuurlijk, maar, maar dat is in elk beroep. Dat is in elk beroep. Ja. Je, je hebt te veel dingen hier waar je gewoon hele goede energie voor terugkrijgt. Ja. Dus. Dank. Hartelijk dank voor uw komst. Op een uh, later moment willen we graag nog eens horen hoe dit beleid uitgepakt heeft op de wat langere termijn. Maar uh, tot dan uh, zou ik zeggen. Heel erg veel succes ermee. En bedankt voor uw komst. U nog uh, veel plezier ja. met nou, de interviews. Okay. Dank u wel. Heel erg bedankt. Dank u wel. Nou, we zijn net naar Afrika gereisd. En we reizen nu terug naar de kust. Met Maggie McNeil. Ah. Ja, en welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort. Nou, ik tot nu toe een ontzettend dynamisch, gezellig, leuk gevoel, Don, bij ja, ja. dit programma. Ontzettend en, leuke de, gasten. De koffie stroomt hier ja. rijkelijk in uh, Hoogland. Ja, en Yvonne heeft ook helemaal geen probleem mee. Ik, ik heb dan al mijn bak thee en elke keer zo, oh, wat denk je veel? Maar dat gaat dan met een grote glimlach kijken, elke keer toch weer met mijn thee. <laughs> ze er niet te betalen, zegt ze. Maar aangeschoven is Leende de Jong, en die gaat. Uh, Leendert zei in een voorgesprek al even. En dat trof me. Ja, ja, we hebben de babbelwagen. En we hebben het genootschap. Maar ik, ik, ik specialiseer me toch een beetje over die geschiedenis. Op die geschiedenis. En dat is dan van Vissersdorp tot uh, Rijke Badplaats. Nou, voor dat Rijke Badplaats, het, dat integreert mij wel hoor. Ja, ja. Maar ik zou eerst aan Leendert willen vragen. Schets eens, hoe zag Zandvoort er dan uit als arm Vissersdorp? Ja. Uh... Zandvoort was een... Uh... Een kleine gemeenschap die uh, geïsoleerd van, van, van heel Kennemland lag. Men heeft het ook heel lang in de geschiedenis beschreven als achter de wildernis. En dat was het ook. Je kon tot aan de Herenweg komen en daarna was het een, uh, een ongelooflijke een moeilijke zaak om daar zo voor te komen. Het was een heel uh, mulpad. Men noemt het ook wel de Mullenweg, Schulpweg. En er is pas verandering aangekomen. Doordat uh, uit een heel verhaal. En dan, als je dat wil horen, moet je maar uh, vrijdagavond komen naar de, de kroeg. Nou, ik heb er wel een vraag over Lenert. Hoe, om hoeveel mensen hebben dat dan ongeveer rond die tijd in Zandvoort? Uh, 1700, 1800? Uh, in 1722 heeft men gedefinieerd dat er 620 mensen woonden in Zandvoort en 100, uh, 140 huizen. Maar is dat dan niet een ontzettende inteltgebeurtenis? gebeurtenis? Als, als, als, uh, iedereen moet toch met elkaar trouwen dan? Met 600 ja, mensen? er is een heel veel intelt in Zandvoort. Uh, maar dat zie je in heel veel uh, gesloten gemeenschappen. Uh, er wordt nog wel een beetje naar deze tijd gehaald. Doordat de mensen zeggen van, joh, je bent pas een echte Zandvoorder. Als je in de vierde generatie in Zandvoort bent geboren. Van vaderszijde zeggen ze er onmiddellijk bij. Want uh, van moederzijde is het uh, nauwelijks een zandvoorder te vinden. Die uh, in vier generaties van moederzijde kwam. Ja. Daar gaat ook een deel van mijn verhaal over. Ik wil dat dus nu niet verraden. Maar daar moet je maar voor komen. Maar uh, daar is natuurlijk veel inteelten. Maar wat er wel was, er was veel uh, contacten dus langs de kust. We vinden heel okay. veel uh, Noordwijkers. Uh, in eerste instantie dus de Vissers. Wijk aan Zee, een enkele Egmonder. En veel later, dus bij, bij, bij de ontsluiting van Zandvoort... aanleiding van de acties van, uh, van de Banaar, Willem-Pieter Banaar... Is, ...zijn er ook mensen vanuit de Bollestreek dus naar Zandvoort toegekomen... Uh, ...omdat ze geld wilden verdienen. Zandvoort ging ze ontwikkelen uh, van een arme, arme vissersplaats... ...waar de echte, er werd nauwelijks nou of niks gevist. Als je bedenkt dus dat, uh, dat vissen... Dat gebeurde uh, met bomschuiten dus in dat geval van uh, eind juni tot uh, eind juli. Groter was het visseizoen niet. Men begon al met eind juli de schepen te ontmantelen om, en dan weer via paarden naar de zeereep omhoog te brengen in verband met de stormen omdat die te kostbaar waren. En daarna werd het vissen nog wat gedaan met kleine schepen tussen de, de derde en de vierde bank in. Je kan ook zien in de, in de overlijdensakte hoeveel zandvoorders er daardoor zijn uh, omgekomen. En dat betekende gewoon pure armoede. Maar, maar als, als je... mensen dan uh, tien maanden niet kunnen vissen, wat doen ze dan? Ja, dat is, uh, men leefden op de, op, de, op, de, op de, ja we zouden dus nu zeggen dik onder de armoedegrens. Maar, maar waar, uh, wat was hun inkomen dan op dat moment? Uh, nou, ze, aten, ze, ze leefden dus van wat, wat ze dus zelf verbouwden. Dat was nauwelijks of niks en uh, hier en daar gingen er nog een paar die deden wel dienst Aarappels, bij hè? Nou, dat is van later duin, dat is ja. later de, de, de, de, aard, de Aardappelcultuur is naar Zandvoort toegebracht in een grotere vorm door David van Lennep en David van Lennep heeft ook een stuk uit de erfen van Paulus Lood grond gekocht net als Willem Borski en van vliet en banaar en die zijn op grote schaal aardappelen gaan verplanten en het grote probleem met de aardappelen waren we hadden hier geen mest waren hier heel weinig dieren dus dat, de zandgrond is arm ze brengen al was woorden we was het, het geld in, in, in de zee gooien nou er was daar een slogan door Haarlemmen beschreven van in zand voor het gooien het geld in het zand ja. En uh, ze hielden de zogenaamde Groenlandse methodes erop na, nou, dat wil zeggen, men haalde een stukje duin, graafde men af, te plaggen. die gooiden men dan, keerde men dan om, en daarom planten ze in. Maar dat ging uh -huh. hooguit twee of drie seizoenen goed, en dan was de grond totaal arm, en er waren maar hadden de aardappels niet meststof in de vorm van granalen, zeesterren en dergelijke. Nou, Ik heb die, uh, die verhalen wel eens gehoord. Ja, dat is het punt, en dan kom je meteen op het meest cruciale punt: het horen van verhalen. Ja. Ik weet niet jullie of jullie in de familie wel eens uitgebreid probeert om een verhaal door te vertellen en aan het ja. einde te luisteren van wat er van overgebleven is. Ja. Um, verhalen, ik, verhalen verhoren, daar heb ik iets tegen. Het is voor mij wel een middel om, om, om ik doe onderzoek. Ik doe uh, archiefonderzoek, notariële actes, gerechtelijke actes, kadastrale onderzoeken, verpandingsboeken. Dat zoek ik allemaal na om, om het verhaal te kunnen bevestigen. Echt feiten? Ik bemoei me met de feiten. En, en, en dat, vre dat vreet gewoon tijd. Ik, uh, ik ben er ongeveer zeven dagen in de week mee bezig, al vijftien jaar lang. Nou, niet zeven dagen, maar sinds ik gepensioneerd ben. En dat doe ik dan drie, vier, vijf dagen in de week. En ik ben twee dagen in de week in de landen, in de archieven. En voor Zandvoort om een onderzoek te doen, dat, dat, daar zal ik wel vrijdag niet over praten. Maar dan ben ik zelfs naar een klooster in Detmold gegaan. Om daar de archiefboeken na te kijken. Omdat daar stukken van Zandvoort in zitten. Oké, okay, Leender, eventjes jouw verhaal volgend. Naar Rijke bouwplaatsen toe. Wanneer begon een beetje die omslag? Naar na badplaats. Um, nou, men, men heeft het geprobeerd. Vanaf 1822 heeft men dus hier het groot badhuis gebouwd. Dat, dat werd eigenlijk niks. Het was, en uh, tot 1850 heeft men wat aangeknoeid. En uh, toen kwam men er wel achter, er moest wat gebeuren. En de bereikbaarheid van Zandvoort was het allergrootste probleem. Nee toch? Ja, je kon over de Zandvoortse Laan... Daar hebben Volgens ze dus mij een... nog een heel klein beetje hebben op dit een moment. Een, <laughs> hebben ze een verharde weg aangelegd. Wanneer maar maar was vorst... dat, het? Uh, dat is in 1824 is dat dus gebeurd. Voor het eerst hadden we, hadden we toen een fatsoenlijke weg. Ja, nou, fatsoenlijk. hij was vier meter breed. En het grote probleem was als je daar uh, niet te uh, vaak overheen reed... dat door zandverstuiving het weer onderstoof. Maar... Je kon in elk geval met een koets, kon je hier komen. En dan moet je je voorstellen, die koetsen hadden wielen die maar een, een, een centimeter of zes, zeven breed waren. Dus die sneden al in. En dan moet je behoorlijk paarden hebben, wil je dat doen. Maar wie had er toen een koets? Heel ja. weinig. Er waren een paar die hadden daardoor ook een, een, een, een, een, een min of meer geregelde dienst vanuit Sandvoort naar Haarlem, waar je heen en weer kon. Maar je moet je voorstellen, er waren geen... Luxe geveerde koetsen en zo. Dus, en wie kon dat betalen? Dus dat, dat was een probleem. En het openbaar voor, wanneer is dat ontstaan? Naar uh, haar Zandvoort? Nou, het belangrijkste voor Zandvoort was de opening van de spoorlijn. En toen is het een explosie. Dat is 1870, de, uh, 1888? 1888. En toen is het een explosie gekomen van het publiek. En uh, dat heeft dan ook te maken met uh, de verpaupering of de verandering van Amsterdam. Amsterdam heeft daar een enorme invloed op gehad... met aantrekkingskracht van mensen die wat te verteren hadden. En die kwamen ook in Zandvoort om hier in het zoute water te zitten. En uh, ja, vanaf 1855 is het verschrikkelijk uh, goed gegaan. Er werd, werd ongelooflijk hier gebouwd. Maar de, wie er bouwde waren Belgen. Het waren ja? geen Zandvoorders. Nee? Apart? Nee. En wie werkte in de hotels? Het waren niet de Zandvoortse meisjes, het waren Duitse meisjes. Want Zandvoort kende helemaal geen badcultuur. En nee. dat kende men uit Duitsland wel. Het is goed en, en daarna kwam dus het einde van het Duitse Rijk, dus de, uh, zo in, in, 18, 1890, dus er kwamen wat minder Duitse gasten. Dat, dat liep weer een beetje aan tot de Eerste Wereldoorlog en er waren het vooral de goede Nederlandse families die kwamen, Amsterdamse families, tot, uh, ja, tot, tot de afbraak. En uh, toen was het over. Eigenlijk, als je kijkt naar Rijke Badplaats, is Zandvoort maar hooguit een 50 jaar een Rijke Badplaats geweest. Toevallig was het niks en daarna was het. Je bedoelt dat Zandvoort nu niet meer uh, valt onder de noemer Rijke Badplaats? Uh, ik heb net uh, onze burgemeester hier zien zitten. En uh, ik ben een man die terugkijkt. Ja. Dat is het makkelijkste, dat is de geschiedenis. Niet dat ik maar daar. Ik heb best wel een idee over hoe dat hier moet zijn, maar. Daar bemoei ik me niet mee. Daartoe kan je me niet verleiden om daar een uitspraak over te doen. En wanneer zijn we gestopt met de Rijke Badplaatsen zijn? Ja, ik heb geen inzicht in de inkomsten, ja, Dus je kan daar niet over, politiek, over oordelen. Uh, ik, uh, de <laughs> de, nee. Gezien de tijd, uh, <laughs> ja, we we moeten een beetje... Ik zou zeggen, iedereen die uh, wil weten hoe het afloopt. En natuurlijk het uh, ongelooflijk interessante verhaal van Leen wil horen. Moet naar de krocht, in de krocht hè? In de krocht, vrijdagavond, van de avond van het genootschap. Dat dus is... het is in principe alleen maar toegankelijk voor leden. En als je er niet lid bent, gauw lid worden, dan ja. kan je nog uh, toegankelijk. Het zijn de kosten niet. Nee, nee het is, je krijgt vier geweldige boeken per jaar en twee uh, fijne avonden met, met lezingen. En het is veel, uh, veel te goedkoop. Ik Hoe zeggen... laat begint het? 8 uur. Acht uur, okay. de 26e. 25ste. Uh, 25. 25. 25. Vrijdag de 25ste. Ja. En het 20. is het genootschap Oud-Zandvoort. Het is genootschap ja. Oud-Zandvoort. Oké, okay. okay. kom allemaal luisteren naar dit uh, geweldige verhaal. En we, de de de en we hebben de lichtbeelden bij. Ja. Uh, Oké. Okay. Dank je wel voor je komst. Fijn dat en je even we komt. dan zien heen. je in de krocht. We gaan uh, een stukje klassiek draaien. Oh. Ja, we gaan een stukje met het oog op het volgende onderwerp. Maar in een wat uh, modern jasje. Rondo alla Turca van Exception. aangeschoven is Toos Bergen. Classic concert, Zandvoort Toos. Doet pijn aan de oren, natuurlijk. Ja, had hij natuurlijk in een originele uitvoering willen horen. <laughs> ja, ja liever wel. Ja, liever wel, dat dacht ik al. Nou, nee, ja. ik hou ook wel van exception hoor. Maar voor goedemorgens Zandvoort moeten we een beetje een compromis. Ja, nou, dat Slaan. mag ook. Dat mag. Ik hoort mij ook niks zeggen hoor. <laughs> Oké, <Okay>, goed. <laughs> Toos, uh, we gaan praten over Classic Concerts. En we, dat zijn uh, in dit geval. Uh, Betty en ik. En Goedemorgen, Pieter. Ja, Betty. Goedemorgen, Goedemorgen Toos. En ja. uh, aangeschoven is ook Pieter Joustra. En die kan zijn mond toch niet houden. Dat dus vast nee. ook wel wat vragen. Voel je bedreigd? Drie oh, presentatoren? Pieter? Oh, god, nee. Oh, nee, hoor. Nee. Okay, nee. Dat is goed. Maar Toos, ik vind tegen. het heel erg leuk uh, dat je er bent. Ik heb je vanmorgen pas leren kennen. En ik had al tegen je verteld dat ik al een paar keer in de krant gelezen heb. dat dit dan in Zandvoort plaatsvindt. in de ja. kerk. En dat vind ik echt heel bijzonder. Is En, het en wil het je daar even iets meer. Uh, Heel klein beetje geschiedenis over vertellen. Uh, ja, we bestonden vorig jaar tien jaar. Zo. Dus wij geven al tien jaar uh, klassieke concerten in Zandvoort. Misschien herinner je je nog uh, de Camina Burana op de boulevard? Kan je daar nog iets vertellen? Ik woonde je nu drie, je drie jaar. jaar ja, oh, Oké, okay, nee, ja. dan kan je dat je niet uh, je was herinneren. was stormachtig, hè? Ja, het was heel stormachtig. Ja, Carol Orff regeerde vanuit <laughs> zijn graf. Maar daar zijn we mee begonnen. Dat was een megaproductie. Dat heeft ook heel veel geld gekost. Dat kan helaas niet meer, want het uh, ja, is gewoon niet te doen. En daar, zo op die manier zijn wij begonnen met het uh, ja, concert. We merkten dat mensen daar toch wel heel veel uh, belangstelling voor hadden. Toen zijn we aangehaakt op uh, races op het circuit. Uh, bijvoorbeeld, het British Race Festival en Italië Zandvoort had je toen nog. Dus dat waren mooie onderwerpen waarvan je zegt van. daar kunnen we een mooi klassiek programma aan koppelen. Ja. Dat hebben we twee jaar gedaan. Nou, dat liep zo goed en mensen waren zo enthousiast. dat we hebben gezegd van. we gaan het nog verder uitbreiden. En toen zijn we met de serie Kerkpleinconcerten begonnen. Geweldig. En ik heb ja. nog steeds, en dat heb ik vanaf het begin af aan al gezegd. Uh, ik wil net zo beroemd worden. of wij als bestuur met onze Kerkpleinconcerten. Concerten als de Prinsengrachtconcerten. Geweldig. En nou, het je enthousiasme, een... dat straal ja, je ook helemaal het, het, uit. Het is een, uh, ja. misschien een, een doel wat we nooit zullen halen, maar daar ga ik niet vanuit. uit. Het is gewoon een wens. Ja. En als je dat niet hebt, dan kom je er ook niet. Nee. Dus... Maar het is ook best wel heel bijzonder, vind ik. Op zondagmiddag ja. in de kerk. Ja. Ja. Zeker, ja. iedere maand weer ja. kunnen we mensen ja, gewoon uh, een hele fijne middag bezorgen. Ja. En helaas vanaf dit jaar uh, zullen ze wat moeten bijdragen oh, aan de kosten Maar dat posten. is toch niet erg? Nee, ja, ik vind het niet erg. Uh, dus hebben jullie, even een vraagje, dus, hebben jullie gemerkt dat dat een drempel is? Of? Nou nee, uh, ik denk het niet. Uh, we hadden uh, vorige maand 170 bezoekers. En toen was er dus ook het uh, concert van het Zandvoortsmannenkoor. En we hadden jazz op de krocht diezelfde ja, middag. Ja, ja. Dus wij waren daar eigenlijk heel blij mee. Dat dat, het het ja. eruit dat de financiën geen drempel zijn? Nou, ja, nee, nee, als dit deze keer ook zo is. En natuurlijk zal het ene maand meer zijn dan de andere maand. Want het ja. hangt ook een beetje af wat er ge gebracht wordt. He, niet iedereen houdt van uh, alleen maar vioolmuziek. En... Voorkeur voor koren en orkesten ja, is toch wel... Maar goed, wij willen ook uh, variatie in het programma aanbrengen. Dus niet alleen maar koor en niet alleen maar orkest. Maar ook andere dingen. Zoals wat we morgen hebben. En wat, ja, ik wilde net aan je gaan vragen. Wat ja. gaan we morgen krijgen? Morgen wat gaan we, morgen we een Dudok kwartet. Dat is een strijkkwartet. En dat zijn allemaal studenten van het conservatorium van Amsterdam. Van de Universiteit van Amsterdam. En zij vormen al een aantal jaren met elkaar dit kwartet... En uh, ze gaan uh, mooie muziek spelen voor ons. En dat is iets heel anders. Ja, ja. Nou, ja het is, uh, zoals Wim Kan zei, weet je wat nou mooi is? Eén viool. Ja. Nog mooier zijn er vier. Ja. <laughs> <laughs> nou, het, ja, het zijn er drie en een cello. Ja. Maar ja, ik vind het mooi. En het hangt natuurlijk ook af van wat ze spelen. hoor. Ik vind ook niet alles mooi. Ik heb ook zo mijn voorkeuren. Ja. Mm -hmm. Maar goed, ze spelen wat van Beethoven. Ze spelen een paar stukken van Haydn en Prokofjev. Dus ik denk dat het wel een aardig programma zal zijn morgen. Leuk. Ja. ja, ik ben heel erg benieuwd. En ik heb je beloofd, ik kom morgenmiddag ook. Nou, heel leuk. Ja. Ja, ja. En ja. ik zou zeggen, kom wat vaker. Want ja. alleen, dit is niet representatief voor nee. wat we geven. Hè, wat nee, maar ik, komt. Heb, ik las het ook altijd wel. En dan dacht ik, ah, dan ja. wil ik een keer heen. En dan om toch even te gaan. Ja, ja, ja je moet het ook uh, proeven. Je moet het gewoon een het, keer, uh, uh, keer doen. Ja, het is, ja. Uh, het is bijzonder. En uh, ja, ik weet dat voor heel veel mensen is het een uitje. Ja, ik uh, kan me goed voorstellen. Ja, en jullie dat, gaan ook altijd het hele jaar door, elke maand? Iedere al maand, in de zomer? Altijd, uh, altijd de derde zondag van de maand. Oh, okay. Het wil wel eens afwijken, zoals bijvoorbeeld in mei hebben we het kathedrale koor van de BAVO, met de Meisjeskantorij. Ja, die konden niet op de derde zondag, en nou, dan wijken we wel af hoor. Ja, dat kan want me voorstellen. Want dan willen we wel of een zondag daarna of een zondag ervoor, want dat vinden we dan zo... Uh, Bijzonder. Ja, dat zij komen, dat... Uh, ja. Dus, maar meestal is het de derde zondag van de maand en altijd om drie uur begint het concert. Even een blikje vooruit. Ja. Uh, vorig jaar hadden we onder andere de Maastricht de Staar. Ja. Uh, Krijgen we dit jaar ook nog? Uh, er er een zal zeker hoogtepunt. een grote productie komen, maar we zijn nog in onderhandelingen. We hadden wel al iets op het oog, maar dat wordt veel te duur. Uh, want het COV, dat bestaat honderd jaar. COV? Het is Christelijk Oratoriumvereniging okay. in Haarlem. Ja. En die geven een concert. En uh, ja, daar hadden we gekeken van... Uh, is dat ook iets voor onze grote productie? Maar ik vind het te zwaar. Okay. Dus dan krijgen we de kerk niet vol. En dan kost het gewoon te veel. Dus we moeten toch iets hebben wat, uh, ja, wat voor het publiek... Je moet ook rekening houden met je publiek. Ja. En dat, uh... We zien jou hier uh, regelmatig, maar... Zodra je wat te melden he hebt over uh, de grote productie... Dan zal ik het zeker zeggen, ja, absoluut. Ja, ja. Want... Is er nog iets wat jij kwijt wil, wat wij niet gevraagd hebben? Nee, nou, morgen het concert. Morgenmiddag protestantse kerk op het kerkplein. Om ja. drie uur begint het, kerk, uh, begint het concert. <laughs> Hij bemoeit zich ermee, zie je ja, nee, nee. Uh, Half drie is de kerk open en u bent allemaal van harte welkom. Vijf euro meenemen en... Uh... Nou, dan nou, heeft hij genoeg... gewoon een hele mooie middag. En een kussentje. Nou, dat ja. Dat, uh, maar dat heb ik al zo vaak gezegd. Dan denk ik als ze het niet doen, dan... Uh, ja. Vind je ja, dat, ja, vijf euro en een kussentje. Dat is een goeie. Ja. Uh, ja. Oké, okay, Pieter, ja. heb jij, uh, ik zag je net even bewegen. Ja, ik kan alleen maar oproepen de inwoners van Zandvoort. Ga er morgen naartoe, want dit concert wordt toch weer uh, uniek. Uh, ik ken een klein beetje de achtergrond van deze mensen. Die morgen spelen. En dat is genieten. Dat is echt genieten. Dus wil je nou de, woens, de zondagmiddag echt een fijne middag hebben. Ga dan naar de protestantse kerk. Half drie deur open. Drie uur begint het concert. Dat is het waard om daarbij aanwezig te zijn. Absoluut. Okay. Ja. Pieter bedankt. En uh, jij bedankt voor uh, je constant toelichting. Graag gedaan. Ja, Tozo zul je dus ongetwijfeld nog wel een keer horen. Jazeker. Jullie okay. zien me en nog succes. vaak genoeg hoor. En morgen <laughs> nou, je succes. bent welkom hoor. Dankjewel. Okay. Goed, we gaan uh, luisteren naar iemand die doet alsof, de great pretender van de platters. Easy to real when i feel what my heart can conceal oh, oh, oh, oh yes. yes i'm the great Daarin, zegt de technicus en regisseur. Dus ja, we zijn uh, zo'n beetje aan het einde gekomen van uh, deze uitzending van Goedemorgen Zandvoort. Een stukje gastpresentatie uh, van Betty. Betty, uh, hoe vind je het nou? Nou, ik vind het wel heel leuk. Ik werd net uh, gelijk voor de leeuwen geworpen en ik moest hier maar gaan zitten en gaan vragen, maar. Uh, ja, het was heel leuk. Het was een hele inspirerende ochtend. Ik heb hier ontzettend veel mensen ontmoet, want het was hier natuurlijk echt heel erg druk. Veel onderwerpen. Veel onderwerpen hebben we gehad, heel veel geleerd en uh, ja, het was leuk. Maken ja. wij een kansje om jou in te lijven als pret? Ja, ik kan er bijna niet meer onderuit hè. Ja, ik heb thuis <laughs> nog publiek zitten, mijn dochters zijn toevallig in Zandvoort ja. en die zitten nu te luisteren. Dus uh, meiden, goedemorgen. Ik denk, ik heb gehoord dat jullie wakker zijn. En, uh, dus ik ga straks horen wat ze ervan vonden. En dat speelt wel een beetje mee. Ja, ja. ja. ja het, wat je daarnaast wat je nu doet eh, nog nodig hebt... is het inlezen op wat onderwerpen. Ja. Daar hebben wij onze redactie onder andere voor... om die achtergrondinformatie ja, aan te reiken. Ja. En eh, dat is ook deze, deze dag gebeurd. Yvonne die eh, met rijkelijke hand Hoogland koffie eh, geschonken nou, heeft. Het is echt heel druk geweest vanmorgen. Ja, heel erg druk. Ja. Uh, Yvonne Roosendaal die dus ook... Uh, de redactie van dit programma ja. doet. Overigens, we zoeken nog redacteurs. Okay. Dus als iemand zich geroepen voelt, graag. Uh, techniek en regie in handen van Roy Alderman. Onze technicus is tevens onze regisseur. Heerlijk om op deze manier door het programma geleid te worden. Ja. Uh, mijn collega-presentator was Richard Buitenhek, die zijn plaats... Dit laatste stukje heeft afgestaan. In het kader voor de Leeuwen. In het kader <laughs> ja. voor de Leeuwen. <laughs> okay. Ja, dat deed hij ook echt hoor. Ja. Ja. <laughs> Betty, ik vond dat ook heel ja. erg leuk. We hebben nog een paar dingetjes die we eigenlijk ja, we willen melden. We hebben nog melden, een paar hè? mededelingen. Ja. En uh, dat begint uh, met de Circuit Short Rally, die uh, vandaag plaatsvindt om 8 uur op circuit. Ga kijken, want het is een heel uniek gebeuren. Met inderdaad een korte rally, maar dan over circuit en parkeerterreinen en dergelijke. Nou, zoals ja, en dan hebben we morgen natuurlijk morgenmiddag de Classic Concert. Ja. Um, in de Protestantse kerk. Aanvang om drie uur met het Dudok strijkkwartet. De kerk is open vanaf half drie en het kost vijf euro. En u moet een kussentje meenemen. Ja. Dan krijgen we de Hollandse muziekmiddag in het Wapen van Zandvoort morgen. Die begint ook om drie uur. Nou, het is maar net wat u uh, wilt. Hollandse ja. muziek of klassieke muziek. Ja. Heerlijk dat je die keuzes hebt. Ja. En uh, Bert, we hebben morgen nog wat. Hè? Ja, we hebben nog een rommelmarkt en die is in de krocht. En uh, nou, alle mensen die uh, van noviteiten houden, morgen naar de krocht vanaf 10 uur tot smiddags 4 uur. Goed. Wilt u dit programma nog een keer uh, horen? Ja, dan hebben we een herhaling op donderdag van 8 uur tot 10 uur op... op... 106,9 FM. Ja, dat is, dat is op de kabel en op 104,5 in de ether. Uh, kunt u ook nog luisteren als okay. u een antenne okay. heeft? Oh, ander, oh, 106 is de ether. Oh ja, ja, ja wat een ellende. Sorry, Donnen raak ik een beetje in de war, hè? <laughs> Oké. Okay. Goed, Ik uh, kunt ook uitzending gemist uh, zoeken op de site van CFM Zandvoort. Hou even rekening mee als u datum en tijd invult van de uitzending die u wil horen. Dat u een uur later zet. Dus niet uh, dit begint om tien uur normaal. Dat u dan elf uur zet. Want uh, dat heeft met de computer te maken. Maar okay. dat moet zo gewoon. Ja. Nou dan zijn we erdoor denk ik van we zijn, vandaag. We zijn erdoor vandaag. Het was een met, drukke ochtend veel drukke mensen. Ochtend. Veel gasten. Ja. ja. We danken alle luisteraars, luisteraars voor uh, het geduld dat ze met ons hadden. Ja, en dat ze naar ons hebben willen luisteren vanmorgen. Ja. We wensen ze allemaal een hele fijne dag. Ik zie heel vaak het zonnetje komen. Dus uh, mensen gaan er lekker uit vandaag. Ja. En uh, verder iedereen een heel fijn weekend. En we gaan eruit met uh, Tonights the Night. Okay. Zaterdag van wow. Rod Stewart. Dat correct, Ron. Ja, het deze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 Dick de Hark met het NOS-journaal. In Tripoli is een Nederlands militair vliegtuig geland... om Nederlanders op te halen die de onrust in Libië willen ontvluchten. Het toestel kon 128 mensen meenemen. Wanneer het vliegtuig terug naar Nederland gaat is nog onduidelijk. Afgelopen dinsdag nacht landde een eerste militair vliegtuig met evacuees in Eindhoven. Het Nederlandse vergat Tromp is ook onderweg naar Libië. Het marineschip kan ingezet worden om mensen te evacueren als dat nodig is. Ook andere landen proberen hun inwoners zo snel mogelijk weg te halen uit Libië. De Libische regering roept betogers op de wapens neer te leggen en de leiders van de opstand aan te geven. Wie met name komt van oppositieleiders en vertelt waar ze zijn, krijgt een beloning. Zo is bekendgemaakt op de staatsdivisie. In het oosten van het land lijken tegenstanders van Gaddafi de overhand te hebben. Maar over het verloop van de protesten in de hoofdstad Tripoli komt zo goed als niets naar buiten. Bij een aanval van Israëlische gevechtsvliegtuigen op Gaza-stad zijn drie mensen gewond geraakt. De aanval was een reactie op een beschieting vanuit de Gazastrook. De Palestijnse militanten hadden twee raketten afgeschoten op Beersheba in het zuiden van Israël. Daarbij raakte niemand gewond. Het was voor het eerst in twee jaar dat een Israëlische stad werd getroffen door raketten met een bereik van 40 kilometer.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 Het weer vanochtend is het nog bewolkt en regenachtig. In Groningen en Drenthe kan het de komende uren nog glad zijn. Vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen droog. Bij maxima van 3 graden in Groningen tot een graad of 8 in Zeeland. Dit was het En NMH.